Dit is Martijn Erhuis met het NMS Journaal. De deskundigen gaan vandaag naar Panama voor een nieuwe zoektocht... naar stoffelijke resten van Lisanne Vroon en Chris Kremers. Het zijn twee pathologen en een antropoloog. Ze vliegen vandaag en morgen door naar Bokete, de plaats waar de vrouwen zaten... voordat ze tijdens een jungeltocht verdwenen. Het was de bedoeling dat de drie Nederlanders zich zouden aansluiten... bij een Panamese zoekteam, maar de zoektocht van dat team is met een week uitgesteld...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 Peter zit al tegenover ons, Peter ja. Rijs, of het zijn de loten of het is een belastingkantoor. Van alles wat, we zijn van alle markten thuis. Of van Hildering kan ook nog. Ja, toneelspeler is me ook, uh, is me ook weggelegd ja, dat ik dat mag doen. Dat is wel een mooie link naar het nieuwe bedrijf. hoezo? Uh, ik, ik begrijp de link niet helemaal, uh, Wint. Um, ik speel al jaren toneel, je hoeft, je, je, je hoeft niet loopt nou, te zijn nou, van een toneelvereniging natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Um,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 En dat bedrijf dat is uiteindelijk overgenomen door uh, Walgemoed destijds. Die vervolgens weer gefuseerd is met BDO. Uh, ja, in in accountantsland, uh, die zijn voortdurend in beweging. Men neemt elkaar allemaal over. En uit, uiteindelijk uh, werk je dus bij een kantoor uh, waar zo'n 2000 man uh, vertegenwoordigd zijn. En uh, ja.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 eenlingen vallen ook af, maar dat heeft dan met kwaliteit te maken. Uh, de groten uh, waarborgen uh, kwaliteit. Maar er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En de ondernemers uh, moeten uiteraard hun jaarrekening en aangiftes verzorgen, maar uh, willen dat zo goedkoop mogelijk <coughs> proberen te doen. Nou, de, de, de, de big five waar ik dan uh, gewerkt heb, ja. dat zijn toch uh, bedrijven die een behoorlijke tarief hanteren. En als daar gesneden kan worden, dan zal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 Als klant ga je een beetje shoppen naar, naar andere ja, bedrijven. Ja, vroeger had je een account voor een account voor het leven ja. en uh, er werd ook tegenop ge, gezien als uh, als waarheid uh, God hemzelf. Nou, dat is al lang niet meer. Dat is al lang vanaf gedonderd. <laughs> van dat van dat voedsel. Van die, dat je van je lang is, is je inderdaad al afgedonderd, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, de klant wordt steeds kritischer. En mondigen uiteraard. En uh, shoppen, dat is inderdaad van deze tijd. En hoe uh, kom je aan je klanten? Neem je klanten? Heb je klanten meegenomen? Of ga je een heel ja nieuw, in, in, uh... de, in de loop der jaren heb je natuurlijk een, een, een netwerk en een kenniskring om je heen vergaat. Nee. En voortdurend de vraag van... <coughs> Goh, Pete, zou jij me niet kunnen helpen bij het uh, vullen invullen van de aangifte en dergelijke? Nou, dat doe je dan uh, mondjesmaat. Maar uh, na 2008 zie je inderdaad aankomen dat het... Uh, dat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 Daar begint, begint het mee. Ja. He? Dat begint het mee ja. en, maar, maar dat is natuurlijk veel en veel, uh, veel dieper kan dat gaan. Uh, het uiteindelijke resultaat is inderdaad het invullen van een aangiftebillet. Maar daar zitten natuurlijk zoveel haken en oog aan. Uh, het wetboek uh, van de Nederlandse vissers is behoorlijk dik. Mm -hmm. En uh, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Nou geloof me niet iedereen kent ja, de wet. Dat vind ik wel zo'n mooie uitspraak. Die, die doen wel meer mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, inderdaad. En gelukkig maar, want anders liep iedereen met zo'n hoofd. Ja. Ja. Nou, daarnaast uh, bemoei ik me ook inderdaad met het verzorgen van administraties. En het samenstellen van de jaarrekeningen. Dat is een noodzakelijk kwaad. Dat moet uh, iedereen doen in, in Nederland die zelfstandig onderneming is. Voor bedrijven doen Voor bedrijven, doe voor bedrijven dat ja. ja. Nou, zeker uh, ZZP'ers ja, en uh, bedrijven ja, moeten ja, dat ja, doen. Ja. Ja. Dus die komen vanzelf... Peter, uh, kan je me helpen? En dan wordt het gesprek gevoerd en bla, bla, bla ja, En dan maken er een goede afspraak mee. Ja, het, het aantal ZZP'ers is uh, de laatste jaren hand over hand gegroeid. In Zandvoort stikken ervan. In Zandvoort, niet alleen. In, in heel Nederland is dat een, een, een, een behoorlijk groeiend uh, <coughs> fenomeen. Eigenlijk... Uh,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 En ik ben het met je eens dat de ZZP'er uh, uh, overgeleverd is aan zijn gezonde verstand. Want als je dat niet doet, dan zit hij in het probleem. De afgelopen uh, weken heeft een verhaal in uh, Hans Dagblad steeds gestaan... als een soort serie van een ZZP'er die zijn eigen huis aan het opeten was... Komt dat doordat hij zichzelf dan niet goed afgedekt heeft? Nou, twee dingen. De, de, de werkgevers... stellen zich wat makkelijker op... dan voorheen. Ik vind dat je als werkgever... ook een zorgplicht hebt... namens naar je werknemers toe. Maar eigenlijk is er geen werknemer van je? Nee, dat klopt. Maar ik vind toch dat die zorgplicht... er aanwezig okay. moet zijn. Je maakt gebruik van iemands diensten. En ik vind dat, dat dat verder moet gaan... dan alleen maar het afnemen... van een bepaalde dienst. En ook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 zuinige op zaken die ver in de toekomst liggen, met name de pensioenvoorziening. Ja, en dan kom je dus achter als je straks 67 bent dat je alleen maar AOW krijgt. Dan ben ja. je er ook niet vrolijk Dan, dan heb je een groot probleem. Ja. De, de zorgstaat ik vond ik ook wel een mooie opmerking. Zit je zo in elkaar dat wij verzorgd moeten worden?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 En volkomen terecht, jongelui denken daar niet, niet, uh, niet als, als vanzelf Helemaal. bij nou, en, en hoe ouder je wordt, hoe meer er gaan over nadenken. Maar precies wat je zegt, je zal maar een, een ongelukje meemaken en, en je bent verkeerd. Um, belastingen? Ja. Wij willen natuurlijk wel de gouden tip horen. De gouden tip. Uh, zorg dat je in het hoogste tarief terechtkomt.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 Dat is al een eerste aanzet, zeg maar, om de boel te normaliseren. En alle landen kijken natuurlijk uiteraard naar elkaar. Nederland heeft een bepaalde positie in Europa. En die probeert natuurlijk zoveel ondernemers naar Nederland toe te lokken. En ja, elk land doet dat voor zich.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 Uh, dat ja, dat, dat, dat zijn er een, heel, zijn er een heleboel. Ja? Maar ook daar heeft de fiscus in voorzien. Als jij, Ik krijg een herinnering thuis. <laughs> als, jij, als jij je aangifte vergeet, krijg je een herinnering. Vervolgens krijg je een aanmaning. Als je die aanmaning gehad hebt, dan heb je nog tien werkdagen de tijd om de aangifte te verzorgen. Zo niet, dan volgt er een amtshalve aanslag. Nou, en dan is het feest compleet. Dan krijg je een aanslag van ettelijke tienduizenden euro's. Als je daar niet op reageert. Dan vinden ze het goed. Dan komen ze vanzelf langs. Geen probleem. Nee. nee, dat kwam zo bij hem op. want uh, um, Aan de andere kant is het nou, een soort van eenvoudiger. Want vroeger moest iedereen dat invullen. En nu uh, kan je een brief verwachten van nou we hebben u, uh, uw status van vorig jaar bekeken, U hoeft het niet in te vullen. ja de, fysicus, de veranderingen komen natuurlijk. De fiscus kijkt uiteraard of het überhaupt wel zinvol is om een aangifte in te vullen. Uh, omdat ze natuurlijk al een heleboel gegevens krijgen. Uh, het loon krijgen ze. Ze weten of er een uh, eigen woning is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 Ja, het, het gebeurt vaak van, met, met, met, met oudere mensen. Hè? Die dus alleen pensioen hebben. Wat nooit ja, verandert. Die nee, hoeven, nee, dan, dan dan niet niet. Nooit, hoeven eigenlijk ja, dat nooit meer uh, dan in te vullen. Ik het wel groepen wat jij zegt. Uh, en, en, en, uh, ik geloof twee jaar geleden heb ik zo'n zo man opgebeld. Van de Belastingdienst. Heel, heel, heel vriendelijk overigens zo. En die wist precies wat ik opgegeven had. En niet. Ja. Hij zegt, u bent dat en dat vergeten. Dus ik kijk, ja shit vergeten weet je wel. Niet expres. Maar inderdaad, ze weten dus eigenlijk alles al. Dus op voorhand kunnen ze die aangiftes wel invullen. Er komt ook inderdaad een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 Ja, je, ongetwijfeld is, je kloppen, kan erop reageren. Maar uh, wellicht dat er een aantal elementen niet in de aangifte verwerkt zijn. Zoals bijvoorbeeld een live rentepolis of iets dergelijks. Nou, dat is dan het enige wat je nog zou moeten toevoegen. En dan ben je klaar. Het is een, het makkelijker, eigenlijk. Uh, makkelijker kunnen we het niet maken. Nee. Ja, wel, dat, is, dat is een devies wat, uh, <laughs> ja. wat de Fiscus al jaren hanteert. Ja. Ja. Het vervelend is alleen dat ze, ja. dat ze daar in Den Haag volkomen anders over denken. Ja. Ja. En iedere keer weer opnieuw allerlei wetten verzinnen. Blijven we drie jaar overal vanaf. En laat het nou eens drie jaar gewoon doorsukkelen, zo'n belastingwet. Dan ben je... ja, ja, het woord doorsukkelen is misschien wel terecht. Want uh, ja, de, de economie is natuurlijk dynamisch. En vraagt iedere keer weer om aanpassingen. Het, ja, het is toch ja. eenmaal zo? Ja, dat is ook zo.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 ...heel veel uh, mooie middelen goed aan te sturen. Hij heeft een mooi marketingapparaat achter <kwijnt> zitten. Uh, en wat ik al zeg, jeugdigheid en enthousiasme. En uh, hij gaat dat doorzetten. Ja, het, heeft hij uh, grote, grote plannen al? Heb je er uh, iets over gehoord? Of? Heel eerlijk, hij vond, hij vond Clubmatiek uh, zoals het is zo leuk. Het blijft helemaal bestaan en, en gaan zoals het altijd gegaan is. Maar met, uh, met wat toevoegingjes. Dus hij doet wat meer met Facebook dan dat wij doen. Want er zijn Maart en ik uh, ja, wat...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 wie het moeilijker gaat krijgen om weg te blijven, Maarten of ik. nou ja, Maarten maar, die uh, gaat traditioneel getrouw uh, naar Curaçao binnenkort. Of naar, in ieder geval naar de Caribbean. Voor vier weken. Uh, oh, hij vliegt even spieken. Hij zit nu, dus, dus hij heeft dat goed getimed. Beter dan ik. Ja, dus hij, hij uh, uh, zijn jaar begint als altijd. Ja, correct. Ja. En dan komt hij terug en dan, dan moet hij dat maar uh, zien die fabrieken. Maar jij gaat... Uh,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 bar langs. En uh, uh, onze barkeeper Nicky Bol, die zegt tegen mij bedoeld? alleen personeel achter de bar. Dus ik werd al <lacht> meteen weggestuurd. Met zo snel, de, gaat, zo het, snel he? gaat het. Ja. En, en het is wel leuk deze meneer, die nu de zaak heeft overgenomen, die zegt, uh, heeft iedereen in zand, wordt zo het hart op de tong. Ik zeg, dat hebben ze. Dat heb je Daar wel last van krijgen. <lacht> ja, precies. Het zijn allemaal mensen die, die zeggen waar ze voor staan. Ja. Ik zeg, en dat is ook de reden waarom u een heel goed team onder u krijgt. En uh, ja, dat, uh, daar hebben we dus alle vertrouwen in. Ja. wat ga je nu doen? Nog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 Ja, dat, dat, is, is, dat, is, dat is natuurlijk dat is ook waar, zo. Want, ja, ja, ja. Normaal dan denk je in uh, september vanavond nog een maandje. Bedoel, en dan, ja. doei. Hier, uh, ja. Maar nu kan je dat dus nooit denken. Nee, nee. nee. En, en wat wij ook deden. En ik denk dat alle pachters dat doen. En daarom is Zandvoort ook altijd nummer 1 geweest. Eigenlijk als badplaats. Op het moment dat je op vakantie gaat. Dan doe je daar waar je bent ook weer ideeën op. En die bracht je in februari, maart oh, ja. weer tot uitvoer. Het ja, op het strand. Hè. Dan zag je ergens een barretje. Je zag weer een leuk ja. idee. Nee. En dat werd dan, werd dan gerealiseerd. Ja. En, en dat werd ons ook anders. Als je vast bent, dan sta je ook met je... Een hebt, een je beetje... ziet niks meer, hè? Je ziet minder, maar het is ook allemaal vast. Het is, het is ja. eenmaal wat het ja. is. En, en vroeger de, nou, werd nog wel eens een schotje ergens anders neergezet. en werd nog eens een raam weggelaten. En het werd dan opeens een, een uitgifte luik. Ja. <lacht> nou, en dat, uh, dat mis ik een klein beetje. Dat ja. daar kan ik dat is kan grote, wel eerlijk zijn. Vragen, ja. Ja. Nou, misschien is er nog een uh, klein strandtentje te koop binnenkort. Ongetwijfeld. Oh, <lacht> er wordt <een> groot <lacht> vraagteken aan de overkant. Nou, er, werd een, er werd al wel wat aangeboden, maar oh. ik zeg eerst eventjes, eerst even <lacht>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 hoe is de stand van zaken daar? Nou? Want uh, we hebben het er al zeer over gehad. Uh, uh, wij horen van alles. Ja. Vorig jaar augustus is het uh, OP-zet onder... Uh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 En wij willen het dorp uh, weer ontsluiten. Auto Auto uh, we willen weer doorgang hebben. We willen okay. dat de winkeliers weer, weer aanloop krijgen. Ja, dat weer... En dat ze gezien ja. worden. Ja. Niet alleen door de bewoners, maar zeker door de toerist. Dat die niet alleen maar of de Zuid of de Noordboulevard zien. Dat heeft toch invloed. hè? Dat heeft invloed. Je rijdt er te snel voorbij langs ja. die Oranjestraat. Ja, en vervolgens zie jij niet dat het ook een heel leuk kern heeft. Antwoord. Ja. We gaan daar ja. straks nog eventjes over door. Over rijrichting. Want daar heb ik toen nog wel twee opmerkingen over. Ja. En, en dan wil ik nog even hebben over de vast maar we gaan eerst een muziekje draaien, Thomas. Dan kunnen we een beetje op adem komen weer. Ja, top. Staar in een te En wat we deden. En wie we zijn geweest. En wie we nu zijn. Dat zit er op.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 Mensen die, uh, ja, die in een autootje rijden. Zijn soms misschien wat gemakzuchtiger. En daardoor uh, heb je gewoon eerder handel. Okay. Je, je hebt eerder business. En ze kunnen dan voor de winkel. Ze kunnen ze voor de winkel. Er winkel ja, dus, is ooit tegen mij verteld. In, in die discussie. En, uh, blijf mij om het even. Maar toen zei een winkelier. Iemand rijdt met de auto langs en ziet dat hangen, stopt en gaat het kopen. De, ja. de yes. nee, dat is kul. Dat nee, is, de, de officiële term in, in, in de marketingwereld is een hit-and-run uh, bezoeker of aanschaffer. Dus hij ziet iets, koopt het en hij gaat hij weer. Ja. Uh, heel eerlijk, ik, ik kwam vroeger heel veel in de Kerkstraat sinds hij is afgesloten, nagenoeg niet meer. En Nou ben ik niet echt een loper, maar ik denk voor de, het grote plaatje, wat meer ver, verkeersbeweging in het dorp, uh, gaat het dorp okay. goed doen.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 Er is nogal te doen over het strand. Uh, in december is er een raadsvergadering geweest. Of een commissievergadering. En daarin werd een brief uh, gepresenteerd. Dat eigenlijk uh, iedereen zou kunnen inschrijven op uh, een vast paviljoen. Um, er, er, uh, uh, nou, dat dat uh, was inderdaad de, de, het, het discussiepunt. Uh, de uh, brief, oh. Die brief komen we zo op. Hè, want okay, dat ja. is, uh, uh, jullie hebben de jullie De strandpacht de weekend, hebben jaren geleden met de gemeente een, een, een, een soort convenant afgesloten waarbij er vijf uh, vaste ja, paviljoens zouden komen. Ja. Waarom moet dat nou op de schop? Nou, oh, laten voor de luisteraars, het is een, een soort brief...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 blijven staan omdat het gewoon van Rijnland ons nee. waterschap niet mag. Dus dus dus gevaarlijk dus, hè? Dus, nou, ze hebben gewoon het, het mag niet. Rijnland die zegt de kust moet uh, goed te onderhouden zijn uh, door de door Rijkswaterstaat. En dat kan alleen als het niet overal dicht. Ja, als, als, als je, als je zo'n brief rondstuurt en dan krijg je 23 keer. Uh, ik wil er blijven staan. Uh, ja. ja, dat zult er 15 zijn. Maar het maar... was toch een proef, die vijf, vijf uh, jaar rond? Uh, de, de, of... de proef is, is feitelijk geslaagd, is geslaagd in 2007. En uh, in 2012 is hij dan uh, uh, ja, zeg maar voltooid. Ja. Maar uh, zowel in het convenant dat wij met uh, de gemeente hebben gesloten... en de, de toenmalige bestuur van de Strandpachtsvereniging uh, is er afgesproken... Tot 2020, vijf uh, paviljoens en niet meer. Okay. Dat staat ook vast in het bestemmingsplan. En heel eerlijk, daar hebben alle vijf de, de inschrijvers destijds hun businessplan op, uh, op afgestemd. Oh ja. uh,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 maar wel een kantoortijd. <laughs> ja. uh, uh, daarmee wil ik aangeven. Uh, daar zou dat levensvatbaar zijn. Dus nee. kennelijk is de vraag er niet zo groot nee. naar. Nee. Anderzijds, kijkend naar wat er in Nederland in zijn geheel gebeurt. Uh, ik ben heel sterk betrokken bij Strand Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie van strandpavioenouders. Uh, daar blijkt gewoon dat Rijkswaterstaat. die probeert buitendijks wat meer uh, geld op te halen. Nee. Die mm. zeggen: nou laten we maar meer uh, pavioens verpachten. Mm. Dan komt er gewoon meer geld in het nee. laadje.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 Het is goed zo. Ja. En dat Het is, is ook genoeg. Is genoeg, en dat is ook de officiële stelling van de afdeling Ja, Rond Paviljoenhouders. En wij zijn natuurlijk maar een onderdeel binnen de hele Strandpachtersvereniging. Ja, die, en... dat klopt. Die kant wil ik ook nog even op. Want er wordt dus wel eens gezegd: ja, jullie. Ja.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 Daar zit iedereen in? Ja. En je hebt een strandpachtersjaar rond vereniging? Ja, wij zijn een onderdeel. Wij zijn een, een, een... een onderdeel van de grote club? Ja, wij okay. zijn een subvereniging. Want je hebt dus, uh, we hebben de, de strandpachtersvereniging is verdeeld in uh, seizoensgebonden. nachtstrand en jaar rond. Dus alle drie de disciplines die hebben hun eigen vertegenwoordiging. Okay. Maar wat nou het, het leuke is, de, de afspraak die we voor dit plan hebben gemaakt. Hè, dus het jaar rond uh, open zijn op het strand. Is 15 jaar geleden door de toenmalige strandpachtersvereniging. De hele vereniging is daarvoor gestemd.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 Dan heb je over vijf jaar gewoon goede getallen. Dat klopt, ja. Dan heb je ook vijf jaar rond paviljoens die het gewoon goed doen. Ja, dat kun je ook wat meten. En als je het nu toelaat, dan zijn er wij die het misschien helemaal niet goed doen. Want die moeten zich ook in de schulden steken, denk ik ook. Het is een hele investering, maar het is ook een hele opgave om het aan te pakken. Ik gaf van het begin van het gesprek aan dat wij zijn gestopt met Kompion en ik. Omdat het ons... Ja, het werd ons echt heel erg veel. Dus het... Dat wil ik ook wel meegeven. Ook aan mijn seizoensgebonden collega's. Ja. Ja. ja, het is, ja, het is veel. Um...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 Hard toe. Dus ja. ik denk dat ik nu wel iets meer ook uh, ja, vanuit het dorp met de collega's ook een band wil maken met het strand. Uh, ik zou, die, ik zou die, die kloof toch nog kleiner willen. Ja. Maar je bent, wat dat betreft uh, ben je nu lekker onafhankelijk, hè? Ja. ja. Je hebt een, een, een, een, een rugzak vol met, met kennis. Ja. En we moeten trouwens afsluiten. Dus uh, we zien die kennis zeker terug. Werner, bedankt. Hartelijk dank voor deze uitnodiging. Ja. En, uh, we spreken elkaar zeker nog. Keer. Dankjewel. Dankjewel. je. Wel.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 Todo el calor de un beso de esos besos que te di y te jamás te encontrarán en el calor de otro querer. a tu lado vivirá y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás. Te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor na. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.